heel jammer, want het is een ongelooflijk interessante conversatie en niemand heeft het opgenomen. Dus geweldig, dankjewel. Ja, is oh, heel God, jammer. God, Moeten we het God, nog een keer opnieuw doen? God, Hans, God. heb jij die tekst nog? Uh, welke tekst? Ja, Hans steekt altijd die tekst als het gesproken is gelijk in de fik, zodat we niet in de fout gaan. Maar het begon bij... Het is nu wel dom. De muren van de democratie komen op me af. En, en toen had ik zoiets van... Ja, en, de, en dat toont direct de beperking. Die wordt opgelegd. Aan? aan, aan je eigen, aan jezelf. Aan je. Ja, je zei iets anders. Ja, wat zei ik dan? De vrijheid. Maar dat ben ik. Als je zegt de uh, maar, muur van zo, de zo, zo, zo, zo, zo. Op je hoe, Ben jij niet had. de vrijheid? Maar is dat de ben achterkant van de muur niet? of de voorkant van de muur? Ben jij niet de vrijheid? De, de democratie is not me, maar ik ben maar alleen maar een ik van de democratie. Ja, maar dat is precies Dat is zo'n loser houding, man. Wat? Dat je je ondergeschikt maakt aan. Nee, ik ben een deel van de democratie. Ik stem. Ja, Tussen... ik heb ook een stem, maar ik stem niet. Nee, maar dan ben jij wel... ...in de maatschappij, maar niet onderdeel van de democratie. Ik ben ontzettend onderdeel van de democratie waar ik niet in geloof. Dat heet dus de maatschappij? Uh, nee. Die want hier dan toevallig een democratie is? Oh, oh, oh. hier in deze ruimte zie ik de maatschappij. Maar de maatschappij zie ik helemaal niet in de supermarkt. Ik heb een leuke vraag. Stel dat jij nou in China bent... Mm -hmm. Geloof jij dan daar ook niet in de democratie? Alle Chinezen geloven in de democratie, maar ik niet. Ja, maar jij bent geen Chinees. Dus Gelukkig. Dat gaat niet op, dat is geen argument. Dus, dat, dat is geen argument. Ar en, dat is geen antwoord. Dus Waarom is het geen argument? Ik zeg van, als jij in China bent. Ik ben in China, nu. Dat betekent dat niet dat jij Chinees bent. N nee, maar... Dat suggereer je net. Nee, maar ik, ik, ja. ik voel me daar niet democratischer... omdat al die andere mensen in een democratie geloven... die... Die wat mij betreft ook niet deugt. Nee, maar die is er daar niet. Die is er daar wel. Democratie. Er zitten nou met z'n allen zitten ze bij elkaar te vergaderen. Ja. Super democratisch man. Er zitten duizenden gasten. Wij hebben maar 150 mensen die het voor ons mogen bepalen. En, en het hebben ze in China heel anders. Daar hebben ze duizenden gasten die mogen het voor ze bepalen. En het zijn... Maar wij kunnen wel bepalen wie die 150 mensen zijn. Ik niet. Want ik stem niet. Nee, maar dat, jij kunt het wel, maar jij doet het niet. Nee, maar als jij stemt, hoeveel zekerheid heb jij dan dat die persoon waarop jij gestemd hebt, daar komt te zitten? Niet. Niet? Nee. Nou, vind ik dus absoluut een kut democratie. Nou, kijk. Ik, ik vind het, het meer democratie, zo zitten als iedereen hier... dezelfde kant op blaast, dan gaat er een hele zeilboot uh, oh, uh, oh, oh, oh. keihard van, hè? In een democratie, wij zitten hier nu met z'n drieën, we kunnen democratisch besluiten wie wat of waar doet. Nee. Kunnen wij met z'n drieën, kunnen we dat met z'n drieën besluiten. Ja. Die, die, dat kan ik overzien. Dat komen we wel uit. Kan ik overzien. Het is niet cherry, zeg maar. We nee. hebben hier ook een, uh, <lacht> nee, maar we hebben hier ook een, uh, een straat uh, die, die, die heeft een soort, uh, ik zal maar zeggen, dat ze Stoeven. iets mogen zeggen over wie wat waar mag wonen en zo. En dat maar, soort dingen. Dat maar. hebben wij. Ja, aan deze kant van de straat wel Het zijn allemaal monumenten, ja serieus Daarom wonen hier ook allemaal rare mensen aan deze kant van de straat Met wie moet ik spreken om, om ook daar genoeg te zijn? Uh, je, je moet even wachten tot er iemand weggaat Alleen het laatste huis wat er vrij was Dat hebben we gegeven aan twee Syrische vrucht, vluchtelingen Lucky bastards Nee man, dat vind ik geweldig dan heb ik liever dat zij hebben, want ja. eh, zij kunnen mijn appartement niet betalen. Nou, in dit huis, het ziet er hartstikke mooi en ruim uit, maar met z'n tweeën wil je hier niet wonen. Nee, maar dat ben ik ook niet. En, en zij wonen daar met z'n tweeën als enige in de hele straat, hè? Nou, ik zit nu in Nieuwgein en ik moet zeggen, dan verlang je echt wel naar Utrecht. Mensen in Utrecht zijn gewoon mooier. Dat is ook waar, maar je, je noemt het op de verkeerde manier. Kijk, op het moment dat jij zo meteen terugfietst en je denkt aan Noi aan de Rijn, dan ben je direct op vakantie. Nou ja... Uh... Ja echt, Noi aan de Rijn. Ja, maar goed, het is zo dat je dus zeg maar, als je in Nieuwgein woont, dan hoef je gewoon geen leuke kleding te kopen, want iedereen ziet er niet leuk uit. Oh, dat scheelt wel. Ja, lekker, maar dan kom je weer in Utrecht en denk je van Jezus. Wat vind, je van, je, else, verleed, zeg. Wat vind je van mijn Brittels? Wat wow. vind je van mijn Brittels? Jij bent dus gewoon zo'n wijze gangster, hè? niet normaal. Dat, dat bedoel ik maar. Panterprintje, niet normaal, echt. Ja, dat heeft bijna niemand. Panterprint en zo'n bos uh, uh, natuurlijk bont, gewoon niet normaal. Jij draagt gewoon bont, daar kan ik geen bezwaar tegen hebben, Rus. Dat is niet normaal. Nou, oké, okay, dus uh, laat ik maar een jointje gaan draaien, of nee, die heb ik nog. Nou. Jullie nemen het over nu hè? Waar de gemiddelde DJ een plaatje inzet. Zo, dit is korten. een sterk biertje man. Het is wel een sterk biertje, maar het krachtig verslagen. Zo man, ik snap nou waarom je zo uit je nek loopt, man. Nee, maar kijk, ik Show, heb, jongen, ah, dit is echt gewoon. Ik heb je toch gewaarschuwd. Ja, maar dit is gewoon. Ja, hoeveel procent meestal Ja, te veel 10. man. 8,5. Nou, deze is meer. 9. Die kan niet anders. Nee, dat Oké. First, hier was een vreed... Then he was petrified and he didn't know what the lyrics were anymore. But it's something I will survive by the side. But then he drank a slokje duval. And he said, What had I? No, no." And I grew strong. And I know how to blow. I know how to ik hou ervan, als gelijk een vrouw. En wat denk ik nou van jou? Kom maar. Dus, nee. Iets met au? Nee, nee, ja, nee. Au, au, ja, nee. Au, au, au. Precies. Au, au, au, au, het ging, au, au, het ging au, au, vooral au, au. over die vrouw en dan au. Au, au, au, au. Au, dus. au. Au, au, au, au. Au au au au vrouw, de, de au, moeder au, van al onze mensen. now. Alma, oh wat gaat het Oh dat is het, hij kent het. Just is. turn around now, uh. 'cause you're not welcome anymore. <laughs> you're not welcome anymore. Should changed my fucking luck. Mm -hmm. Hallo? Left the key Ik weet niet hoe dat zou I'm Saving all my love. That's right. Dat was het, ja. Hoe zat het nou? Hoe ging het nou weer? Waar gaat het ook alweer? Motten en muggen. test weer de tijd. Ik moet je niet, ik moet je niet, ik mag je niet, niet, niet, ik wil je niet, ik wil je niet, ik wil je niet, ik wil je niet, niet. Enzovoort. Ontzobaard. Ja, Jammer. Nou, dames en heren, het duur een de gitarist. Ja, oké. Okay. En no. dan? Gus. Hallo? <laughs> ik heb een beetje sticky vingers. Mag ik nog een liedje? Dan ik even. En dan uh, doe ik gewoon nog even uh, alles. Oké. Okay. Krijgen we iets van Michael Jackson, mensen? Ik... Wil je wat van Michael Jackson? Ja. Mm -hmm. Welke van uh, Michael Jackson uh, is zo'n werk? Like, uh... nee. nee. ik ga geen moeilijke doen. Dat, is, dat kan er gewoon niet. Ik kan er ook niet bij dansen. Weet je? Oh ja, en het een en, een ja nee de Mensen zitten nou weer te vragen Of ik geen billen heb Nee ik heb geen billen Emilio Ik heb geen billen En dat is niet om te grillen Maar dat is gewoon de waarheid De strakke waarheid De strakke billen Die vrouwen willen Oké. Okay. Nou een liedje over Tom in zijn speedo. Even de stof eraf kloppen. A First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live without you by the side, But there is comes from my knife thinking how you did me wrong and I'm too strong And I left how to get along and I went Oh space. Just turn the just there's one who I'm to be sick, think that we don't have time. No, no, no, no, no, I not. I wish who you of I all my life to you, I all my love to you. And I'll survive. I'll survive! Hey! <laughs> you never can kill me! It's me, it's my Yo, I'm going to go and get you! Yes, old guy you all the not Just my heart's a bit right here, and to go and a And I spent those so many nights just feeling sorry about myself. I used to cry, but now I hold my head high, And now I'm saving somebody new. I'm not that changed up little person. person. <laughs> loving you instead of having it in and didn't expect you free. Well, now I'm saving all my loving. the one who's loving, you are a no-go. <laughs>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 oh oh said, I don't know. Right. Just oh. time, you know? I just said, I don't I I just just <wanna> laugh. <laughs> know.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 vond ik ook mooi hoor. Ik, vond het echt, ik heb genoten nu Dat dus vond ik de allermooiste keer dat ik dit nummer heb gehoord heb. Sjoen, ik heb nog nooit zo mooi dit nummer gehoord. Nee. Daar zijn we het dus eens. Is dat nou democratisch of is dat nou dat we met elkaar napraten? Nou, het is wel heel erg um, totalitair, zeg maar, zoals we erin staan. Dus dat, dat er een overeenkomst is tussen de partijen is eigenlijk... Totalitair. Jij brengt geen enkele nuance aan in het feit wat ik ervan vind. Ik, ik wil daar ook geen nuance in brengen, want ik ben niet de man van de nuances. De nuances die zitten van hier tot daar. En ik kijk het liefst van nog verder tot nog veel verder. Jij, jij laat de nuances liever aan de, de hogere legerleiding over? Uh, nee, ik laat de nuances het liefst over aan de persoon die mijn nuances. Weten wij het, heer? Coïncidentele personages. Die, die, die mensen, die, soms zijn ze er gewoon niet, maar dan denk ik het. Bewuste camouflage. Wow. Dat is een G, Hans. Ja, tenminste. Ja. Voor een glas. Hey, Dat is om... een hoge G. <laughs> Dat is een noemen <coughs> Oh Nee. No. Dat is toch fucking tafel of niet dan? Is ook van glas. Oké, okay, we doen Bulgarije even de groeten. Hallo Bulgarije. Bulgaria, we love you. Hallo Maleisië. Malaysia, we also love you. Nee, yeah, no joke. Ja yeah, man. Well, Malaysia, je, we kan, je kan nog tegen zijn type ook in zijn type terug. Uh, couplet zeg maar zit erin zeg maar refrein, rug hier tussen dat is uh, als, als, Guus, als Guus mij nou een warsteinertje aangeeft dan luister ik gewoon even naar jou en als ik denk dat ik ja. het niet helemaal oh, oké, okay. ik moet het, van het van weer van doen hè, dan. mensen, ik moet, ik moet dus het weer een oplossen zal uh, ik hem omdraaien best. geen zin. Oh, okay. en dan weer nou, en dus, er, er zit Steiner hier een Mart. ding Let op. Oh, man ik vind het van een man, nee. Dus het begint bij het, zeg ah, maar. Duitsers zijn sterk! Nee, nee, nee. ah. nee, nee, nee. is gelukt hoor. Heel Gies C en dan nog ik. En dan D. A. Nog een keertje D. A. En dan is hij eigenlijk groen. Maar doe nog eens even de eerste stuk. Ja. Eigenlijk komt dit uit van... proberen uit te proberen en dan denk je van nou kan ik het uitproberen kun je wel een beetje toetsenbord bedienen en dan, ja, dan kun je dat ook gewoon het ook met die toetsenbord doen. ja tuurlijk als het goed is zou dat moeten kunnen stel je voor dat de... nee dat doet hij niet nee, nee dat doet hij niet zo man. dan moet ik hem eerst weer erop zetten maar ik kan arboralen. dit is arboral dit is acobono Hoor je het verschil? Dat wel, hè? Maar dat is een B. Die anderen waren een D. Dus er was eigenlijk geen verschil bij die D's. Maar waarom heet het andere Arboraal en die andere Akebono? Zijn die zo'n dus uh, Jij zoekt een website op. Die voor mij volstrekt onbekend is. Er staat al op. Ja, daar vraag ik aan ik... mij van, hoe komt dat nou? Ja, dat, dat vraag ik aan jou. Want ik denk, jij hebt er vast iets van maken Want ik geloof in samenzweringstheorieën. En uh, dat alles ergens met elkaar samenhangt. Ik geloof in samenzweringstheorieën. Ja, dat ik... is echt wel een slecht verhaal, Guus. Nee, nee, ik weet het niet zeker. Precies. Maar ik, ik geloof er wel in. Ik geloof er ook in. Ik, ik geloof dat een heleboel mensen erin geloven. Dat geloof ik zo. Dat geloof ik zeker. Nou, en... Ik ken er eentje. Wie? Jij. Oké, okay, en... En dat dat heb, heb je net verklaard. Heb je gedaan met deductie en constructie en uh, evolutie? Nee, nee, het was en... zo dat jij zei dat je erin geloofde en dat ik jou geloofde. Dus, uh, eigenlijk... Jij geloofde dat ik erin geloofde? Ja. ja. maar dan ben je helemaal op het verkeerde spoor, man. Nou, ik heb al vrij veel dingen die ik van jou aanneem... ...die uh, brengen gewoon best wel goede dingen met zich bij. Dit, maar dit spoor is echt voor mij onaanvolgbaar. Ja, maar dat maakt er niet uit. En ik dacht dat ik... Je wordt ook een dagje ouder. Op de goede weg was. Ja, lach maar. Tjonge jonge mensen, ik word hier gewoon uitgelachen in mijn eigen programma. Nou, leuk hoor. Nee, nee, nee. Hans, maar, kun je nee, er wel eens voor zeggen? Als nee, maar in Hans, boel, Hans die slaat je zo meteen, hè? Pas als op, hè? Als gewoon gewoon... Uh, om... Hans gaat zo slaan, hè? Pas op. Jeetje, nou, ik ben gepest op, op mijn hele school, dus uh, mocht ik zeg maar nu... Ben jij gepest op jouw school? Ja. Waarom? Nou, uh, dat weet ik niet. Er was niet echt een reden voor, denk ik. Maar als je blijkbaar als slachtoffer gedraagt, dan word je al snel Maar jij bent toch een schattig en aantrekkelijk persoon. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat is super kwetsbaar. Sorry. Nee, ik maak er helemaal de verkeerde opmerking. Als je het toch over wil hebben, het klopt. Ik wilde er al niet over beginnen. Maar nu er toch over begint, dat vind ik wel zeg maar het inzicht wat ik ook al een tijdje heb. Maar toch lukt het op een of andere manier, werkt het blijkbaar toch niet zo, dat ze als tront aan elkaar kont kleven. Nee, maar je moet gewoon zorgen dat je een hufter wordt, man. Nee. Ik, gewoon echt... Nee, je moet zorgen dat je hufter proef wordt. En dat betekent, zoals dat Hans betekent... en ik ervaren ja. hebben, dat je hard moet kunnen rennen. Soms. <laughs> Zekers, soms. <laughs> Ja? De beste zelfverdediging is soms gewoon... Heel hard, hard rennen, man. gewoon hard rennen. Nou, ik zeg altijd, de beste verdediging is niet in de aanval gaan. Hard rennen, gewoon. Ech. Geloof Hans en mij nou maar, dus hard rennen. En uh, dan was je eigenlijk ook net zo'n held, voor je eigen gevoel ook gewoon. Maar ik heb het wel eens een tijdje gekund, hard rennen. Maar ja. de laatste tijd, uh, moet ik zeggen... Heb ik... Dat weet ik niet, ik zou het eens dus moeten proberen weer of zo. Je moet gewoon ja, rustig ja. weer opbouwen, weet je wel. Vroeger, als je het gewend deed, dat vaak. Als kind doe je het gewoon automatisch, weet je wel. echt dan? Zullen we hem een beetje harrassen? Harrassen. Zullen we hem een beetje harrassen? Dit is een democratisch besluit dat hier gedaan wordt, hè? Ja, is... nou wat zegt hij, de duim gaat naar boven of naar beneden want de keizer die zegt uh, ja, ja, ja, gewoon... jongens publiek zeg het maar nou Hans, ja. jij bent het publiek, ja. jij bent het publiek ja. jij bent het Hans zeg het even laat ik er nog even mee wachten hij doet zijn duim me. omhoog ik mag blijven leven keizer ik... dankjewel welterusten Tom, slaap lekker wat Tom Heel een gave bretels trouwens mooi hè? heel, ja. he? heel ja. wel gaaf ik heb het nog wel mooie hoor. Ik heb ook een hele mooie strop. Is Stem, is trots een beetje op van die Kashmir figuurtjes op of zo. Nee, dit is gewoon een soort. Uh, dit, het, is heel, het zijn hele oude. Het zijn echt hele oude. Een mooie peasley-achtige. Nee, die had ik toen. Gelukkig. Nee, Zo'n klein jongetje was, had ik die al. Maar wat hield je dan naar boven? Want nou, ja, ik weet niet, niet wat de, de, de, de kwaliteit is in die tijd. Maar die kwaliteit die was er wel. En zo zijn ze wel wat uitgelubberd. Ja, ja, maar daardoor zitten die metalen dingetjes nu ook hier. Die zaten vroeger hier. Ja, ja, ja, ja, dus, dus, dus vroeger, dat is zo. Klein, ja. Toen ik zo klein was, die pretels, die slaan we dan over de grond slepen. Als ze over zijn schouder op, bro. Nee, nee, nee. Het ging helemaal. Uh, dit, dit is nee, helemaal dubbel eigenlijk. Je op je schoenen. Uh, nee, want dan het ogen, is er minder. Dus dit was eigenlijk <laughs> allemaal heel dubbel. Zo. En dan zaten deze dingetjes helemaal hier. Maar nu is dat niet meer zo. Maar hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze gewoon eigenlijk gewoon... ...hun geteld langer kennen dan hun geliefde? Uh, weinig. Ik, ik heb zelfs ze die ken ik langer dan mijn geliefde. Shit, hè? Ja. En? Weinig mooie. Mocht je ze wel eens dragen? Dat is mijn stropdassen. Dat zijn allemaal mijn stopdassen. wat zijn de gelegenheden dat je ze draagt? Nooit eigenlijk. Alleen deze, die ga ik dragen bij de bruiloft in augustus. Maar er zit toch wel een soort fantasie dan bij, want je hebt ze jouw, heel kijk, dichtbij. Kijk, kijk, kijk, Dit is de mijne. Ja? Ja. Zie je hem? Ik zie hem. Die is mooi, hè? Fucking maar, uh, maar liefjes of maar vergeet me niet. Nee, zonnebloemen, maar dan, uh, of een soort uh, gazania's of wat dan ook, iets wat er zo is, uitziet. Ja, ik zie Maar dan luchten. verkeerd omgestrikt. Nice. Met een, uh, een, ik hang hem even Dus nou hangt de kleine, grub, uh, die kleine je hangt zet. voor de grote. Zodat ja. je die kleine eindelijk een keer kan al zien moet. Dat vind ik geniaal. Toch? Dus dat was mijn idee. Mm -hmm. Even kijken wat hier gebeurt. Wat gebeurt hier? Nou, de stoel waar ik op zit, blijkt met één stoelpoot te staan in een wit bakje. Waarin... Oh, je hebt pigment geplet. Nou, kijk er zelf ja. eens naar, de ja. stoelpoot stond hier. Ja, maar heb je die gepletst? Dan moet je ze opeten nu, hè? Die liggen daar heel mooi te drogen. Aan. Oh, die zijn al heel mooi droog. Ja, dit is echt leuk voor... Wat, voor, wat zijn het voor peppers? Ja, nou, jongen, Zijn Nee, nee. Heb je een vijzel? Ja. Ja? Dan krijg jij van mij deze. Wat er really? Kan ik de zaden planten, denk je? Jawel, maar... Wil ik iets? Nou, dit is een eenjarige. Hij oh. is het geel geweest, of, of...? Ja, dit is een gele. Zijn dit uh, Aji lemon? Nee. nee maar... Aji pineapple? Nee, nee, maar als je een vijzel hebt en je, je maalt die een beetje fijn... Want het heeft bijna geen aroma dat heb je ook kunnen ruiken als het goed is nu maar, maar het heeft wel een, een heel frivool pittig dingetje, het is niet he echt heet lekker je weet dat je gewoon een paar van die hele lekkere peperplanten krijgt van mij die ga ik natuurlijk eerst een klein beetje voor je opkweken oh en als je ze wil dan, dan mag je ze hebben nou pepers zijn altijd helemaal moeilijk top niet, nee, niet moeilijk top ja, ja. ik ga ik, heb, ik ga echt een hele leuke uh... ja je hebt een hele leuke collectie aangeschaft man vertel het maar niet op die mensen die nu zitten te luisteren want die, die willen het allemaal hebben gelijk mensen is niet voor jullie het boodschappenlijstje wat ik heb uh, gesteld Oké, okay, Hans. Nou, ik ga er even voor zitten. All right. Kijken wat hij doet. Kijken wat hij doet. En, ik zal ik een muziekje draaien ondertussen? Ik, ik, ik draai gewoon ondertussen een muziekje. En waarom niet? Hoppie oh, Fosco. <hijen> was hij is er hij is er helemaal klaar voor hij vraagt ook hij vraagt ook hij vraagt ook Kijk mensen, Aji Charapita. Aji Lemon Drop. Aji Lemon Drop. Boetle. Je kan het lekker bootleg. uitspreken man. Rode Boetle. Ja, bootleg. Rode Boetle. Je, je kan het lekker uitspreken man. Hoe dan? Boetle. Het klinkt als zo'n uh, illegale LP weet je wel. Ken je dat nog? Van het is een Boetle. Bootle. Ja, precies. Ik heb white habanero. White habanero. Ja, maar en je moet het wat geilig de... uitspreken, man. Die mensen denken nu dat het afschuwelijke dingen zijn... en je hebt het over verrukkelijke pepers. Ja. Dus spreek het een beetje Erotisch uit. Want pepers zijn erotisch. Pepers zijn zeker erotisch. Maar ja, het zijn wel een beetje de... De nageboorters van de echte geslachtsdelen van de bloemen, zeg maar. Dat ligt er maar weer aan. Heb je ook een Pieter Pepper? Uh, nee, heb ik niet besteld. Het nee. is wel jammer, want dan had je die geslachtsdelen ook kunnen zien. Ik heb alleen maar makkelijke. Peppers oh, oh, oh oké, okay, nou, nou mensen, als jullie nou iets, iets echt willen, iets echt om in je mond te stijgen, de Pieter Pepper is je van mij. It looks like a wiener. Nou, dat bedoel ik maar. En, en, en dat zijn toch tekkeltjes, Hans? Geen idee. Oké, okay, nee, nee. Worsjes. Lopende worstjes, als het ware, ja. ja. Oké. Okay. Nou, zo, zo zie je dat je met een beetje taalgebrek hier en daar... er toch nog kan komen. En dat vind ik het mooie aan ons mensen, dat wij zo ongelooflijk onszelf kunnen aanpassen. Dus wij kunnen gewoon vanaf de LTS kunnen wij gewoon omgaan met mensen van een volledig ander kaliber, zegt het systeem. Maar het systeem zegt heel vaak dingen. En dan blijkt toch dat je op een heleboel punten overeenkomsten hebt die veel verder gaan dan wat je ooit had kunnen denken. En ik ben er dus voor om nog gemengdere klassen te maken en nog gemengdere scholen en als Michiel gelijk krijgt en, en dat er toch een democratie ooit gaat komen of kan komen, dan ja, moet heb dat ik al beweerd. alle scholen... Ik heb alleen maar beweerd, de muren van de democratie komen op me af. Ja. Dat is het enige wat ik beweerd heb. En dat is ontzettend bedreigend. Ik, ik krijg een beklemmend gevoel als ik dat hoor dat komt omdat de muren op je afkomen, Nili. En niet. zoals je het dan zegt, dan komen de muren van de democratie op je af. Ja, en dat is eng. En beklemmend. Maar als je nou bedenkt dat je als je vrij wil zijn, dat je dat in de eerste plaats vanuit jezelf moet ervaren, weet je wel. Als de muren van de democratie op je afkomen, precies. Aan welke kant van de muur sta je dan? Ik sta binnen die muren en dat is heel vervelend. Je wordt er een beetje in de rond gepleurd. Ik word een bij... beetje zo uh, steeds verder in het nauw gedreven. Als een soort Asterix, een Obelix, zo'n dorpje. Als de muren van de democratie op je afkomen. Ja, dat heb ik, anders. Precies, dat, dat heb ik. Als en je het, het vanuit de lucht zou zien, dan zou je het ook het is zo zien. Ja, het ziet er ook echt heel anders uit dan de rest van de hele omgeving. Het is gewoon, het is gewoon een andere wereld. En ik geloof nog steeds in mijn andere wereld. En, en mijn andere wereld die is voor iedereen. Maar ik ben niet democratisch. Ja, dat is wel lullig, hè. Maar je hoeft niet in je wereld te geloven. Nee, ik hoef ik niet, maar dat doe ik gewoon. Nee, maar je hoeft dat niet, want nee. jouw wereld is jouw wereld en dat is er dus gewoon. Dus je hoeft er niet in te geloven, want het is er al. Nee, nou, dat weet ik weet niet eigenlijk zeker. Nee, zeker. Nee, nee, ik weet het niet zeker. Waarom niet. Omdat mijn wereld die, die wordt dus uh, uh, ingeklemd tussen de muren van de democratie maar dat zei je net zelf toch ook al nee dat zei je niet want ingeklemd tussen dat betekent een statischheid want het is geklemd. ja maar daardoor uh, wordt mij uh, een stuk zekerheid ontnomen die zekerheid die ik eerst had dat ik veel verder kon als die muren die me nu beklemmen zou ik maar zeggen en, en, en tegenwoordig kan dat niet meer. In de jaren tachtig kon ik echt... ...nou, misschien wel duizend keer meer dingen doen en voor mekaar krijgen... ...als dat ik nu kan. Maar weet je, Guus? Nee, maar het is echt zo. Je en ik, weet, even, ik, ik, je ik weet dat jij nog heel jong bent en zo. En daar ga ik niet over zeuren. je maar... bent echt heel jong... Ja. Hans zegt het ook even tegen me, hij is echt heel jong. Hey, maar goed, ik bedoel, als je het over muren hebt... dan heb je het ook over dat er een, een andere kant is... waar je niet mee in contact bent. Weet je wel? Nee, maar daar zit die muur tussen. Juist. Maar als, je het niet, als die muren niet zou zijn fysiek of... Ik probeer metafisch. die muur te slechten... door allerlei stappen te ondernemen... zodat ik toch weer op de een of andere manier... Stukjes van die muur kan laten afbrokkelen en er dan langzaam weer overheen kan kijken en misschien wel overheen kan klimmen. En misschien wel zo ver kan komen dat die muren gewoon weg gaan. Muren gaan nooit gewoon weg. Nou. nou je moet de wereld gewoon niet accepteren die zoals die is. Ze deed in de eind jaren van 80 ze toch makkelijk aan de gang. Er zijn er wel wat muren bijgekomen aan de andere kant. Hè? Dus eigenlijk komt het erop neer dat democratie verzond is op muren. Nou, je hebt zeg maar, zolang niet er niet één systeem is, heb je meerdere systemen binnen enige regio. En heb je dus ook scheidingsmomenten waar dan vaak de muren verschijnen. Ik, ik, ik ben dus een, een tegenstander van scheidingsmomenten. Daarom heb ik ook een hekel aan muren. Ja, dat snap ik. En je kunt ook zeggen bergen of oceanen. Ik zou je vertellen, ik ken de mensen van mijn kleuterschool nog. Ik, uh, ik, ik ben erg gehecht aan de mensen die ik ken. Als ik mensen eenmaal ken... Ja, sorry, maar... Dat ga ik nooit meer vergeten. En wat je me ook aandoet... Ik kan hem altijd weer aankloppen. Ga je hem niet zo? Nee, het is echt zo. Nou. Kijk. <laughs> nee, maar Hans heeft hier al een paar keer kom, staan met die stoel zo. Ja, echt. Zo is Hans, hè? Ja. Uh, <laughs> en daarna gaat hij rennen, hoor. Voordeel niet, hè? <laughs> kijk, uh, en zo trainen we dan. Het is zo bijzonder interessante radio. Toch? Echt wel. En het is ongelooflijk, hoe, hoe zou ik het zeggen, eloquent uitgedrukt. Of? Nou, ik, ik ben gewoon ook blij dat je zo tevreden bent met jezelf. Nee, ik ben absoluut niet tevreden met mezelf. En dat is juist het leuke. Dat is nee, maar als je dat ja, zegt, geloof ik het dan niet meer. Nou, kijk, ik ben wel tevreden met jou. Ja, maar ik met jou. En dat is mijn probleem. Sorry, dat begrijp ik ook wel. Dan kan ik, oh ja, sorry, maar daar zit ik dan dus weer mee. Oh, het was wel heel klef, dames en heren. Mensen? Tst. Hallo? <laughs> ik hoop dat jullie er nog zijn. Jongens, ik, iedereen heeft het pot in een bakje Ja, ja, ja, maar het het, gewoon... er staan genoeg bakjes, het is ridder radio. Teltje erbij. De hey, nou, altijd een teiltje. Kots in nou. een bakje gesproken, dat gaat alles. Kijk, daar gaat hij. Weet je, het toffe van zo'n duvelglas is dat je hem in zijn geheel... Lukt niet bij deze, denk ik. Nee, dat lukt net niet. Ah, oh, sorry. Je kunt hem heel rustig doen en dan komt hij tot hier ja. of zo. Maar als je hem nee, laat schuimen, dan uh, knalt hij eruit. Er wordt nu wat ingeschonken, dames en mensen, van proportie. Maar uh, als je zo'n origineel goed duvelglas hebt, dan slaat dat bier niet dood. Ik heb er meerdere. Zij niet verwaasd. Nee, ik, wist van, ik heb een afwasmachine, daar staat er altijd eentje in en dan heb ik ook altijd eentje in de kast staan. Dus oh, kan nog iemand op je zoeken? Zeker, we ook wel eens dus de afwas in. nogal het over test, ik denk, alleen. Je kan er ook. Ze priet je kan het Ja, je kan springen, en je kan spelen. de slechtste versie die ik ooit hoorde, maar ik vond het wel mooi. Ja, maar jij is niet nee, ja, ook totaal niet met de muziekkeuze. Ja, maar wat? Jeetje, je geeft me ook geen keus. Doe maar iets van um, um, um, Isaac Hayes. Nee, dat kan niet. Ja. Nee, dat kan echt niet. <lacht> nee, nee, dat kan echt niet. Of uh, of, of uh, Rock set. Nee, dat, dat kan ook niet. Wel fout, maar toch nog wel een beetje Nee, nee, nee, nee. ik kan alleen maar fouter of fouter of nog fouter. Nog fouter, ja. oké. Okay. You do that. Nee, wat... ik ik... dan. Nee, want. Ik heb ook nog wel uh, wat foute oh. soms. Hans, er komt Hans. Vraag, Hans, kom op. Hans, als ik er zo heen ga wassen, dat dan erg. Jawel, maar dat geeft niet. Nee, precies. Het is. Uh, het is een soort, <laughs> geeft een soort. Ja. Ridder Radio onder leiding van Guus. En we zitten dat... hier met drie ridders. Ja ja. Ik weet alleen nog niet uh, precies wat ik. De land de zee en zee in de rug. Wacht even, we gaan zo meteen dus van de duikplank. Wat? Nou, ik schrik in een keer. De land de zee en zee in de lucht en in de rug. De rugridders. Oh, oh. Nou mensen, uh, ik, ik denk dat ik even het geluid stil ga zetten. Of Hans, wil jij nog wat zeggen? Uh, ja, maar dan he, in een liedje. Oké, okay, zeg het maar in een liedje. Dan komt het meestal beter over. Okay. Met de trein reizen geeft een goed gevoel. Het is voor mij middel, maar nog meer een doel. Ik reis niet alleen weg van huis, van deze coupé, maak ik me... Ik kijk naar buiten toe, de ruiter, andere kijken mee. Zo snel als de witte de bomen reizen mee. Kom op met die bas. Als de trein op het station op een periop naast een andere trein die trein met passagiers rijdt, dan is het net op wij dat zijnde. Komt de trein op gang. Ik ben blij dat ik mee ging. de katans hoor ik gezang, dat maakt dat ik mee zing. Ik kan overal naartoe, naar de willekeurig station. Ik zie mijzelf aan het staan op een buitenlandse bergond. Dat Dan stopt de trein. Op een station in een berg op een de natte trein. Die je trekt met passagiers, rijdt weg, dan is het net op bij D. Nee. Genuis, geschuur, geraad en mijn Maar Maakt dat de trein echt groot beest is. Gaat maar door, ga maar door. Op het spoor, als maar door, op het spoor. Bij verrijken in een station op een bijonder, de weldige trein, die trein met passagiers, schrijft weg, dan is het net wij vijftig zijn, geschuurd, gezuurd, genaamel zus. maar dat de trein net de professiones, rap maar toe rap maar toe. Op het spoor als maar toe. Uh, maar, maar, maar je hebt dus ook fans. Je hebt fans. Ja, fans. Die... Van de Slag? Uh, nee, die wil op de step. Oh, op de step. Ja, dat je. Ja, dat is wel. Kun je een... me even vertellen wat hij dan moet doen? Want hij is gewoon echt gewoon ongelooflijk dat je denkt, nou, nou, nou. Kun je op is de step? een Eenvoudig liedje op de step van Wim Song. wel een step die blauw is. Nee, die is op de step gewoon. Als oh, ik heb de step, de step is blauw. We doen gewoon oh, we step. Doe een, een rondje. Als ik één rondje speel, dan weet je het, denk ik. Kom, één rondje op de step. Doe, doe even En dan doe jij even mee gezellig op de step, man. Ik, ik wil jou eens een keer op de step horen. En nu is even zien, waar ga ik nu uit toe? Na Purmerend Misschien ik weet al heel goed hoe. Toen zag ik die pastoor. Bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar komen? Ja, zeker. ja zeker wel, ik, ja, ik weet zeg de pastoor. Ik er je ten aanzicht door. Kijk, zie je die kapel. Ik kan je al gietwervelen als je daar dan bent. Vraag dan de weg naar Bulmeren, naar Bulmeren. Op te stappen, op te stappen, ik ben zo blij dat ik hem heb op te stappen, op te stappen, ik ben zo blij, jij, jij, dat ik hem. Heen. Toen zag, toen zag ik die. Mevrouw, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Buren? Ja, zeker, zei de mevrouw. Kijk daar, dat gebouw, Daar zit een modusel. Kijk, daar stel voor. het vaak een je dat dat bent. Draag staan doen wij naar Putmeeren, naar doen. Op de step, op de step ik ben zo blij dat ik hem heb. Op de step, op de step ik ben zo blij dat ik hem heb. Op de step, op de step ik ben zo blij, jij, jij, daar ik hem. Ja, ja, ja, Toen zag ik die chauffeur. Bent u misschien bekend? Ja, zeker wel zetten je Je bent net aan de goede deur met een tik op dit geluk. Haptisch de pasje me druk en sluit het heilig in. Na kour met reden, na Je verleert het, weet je Je verleert het. Zo, ik ben er moe van geworden. van de heb een stokje op alles geslagen wat voor een voet stond, jongen. Niet normaal. Ja, ik dacht al, wat zijn dat voor verklinkende klanken? Hé, wat vind je daar? Sorry dat ik zo vertrok. Oh, trouwens. Verklinkende klanken is een. Ik klets gewoon even doorheen, maar mensen, dit is gewoon een opname van vorig jaar. En, en, en vorig Zo en jaar, jaar nee, dus het is twee jaar geleden, wacht erken. twee jaar geleden, 2018. Het, 18. Dit is een uitzending uit 2018. Je je maar het en kan ook en, enkel, en een, helaas, uh, het, het klinkt inderdaad redelijk live. Inklinken en, en Ja, het is gewoon, ja, ik klets er even gewoon overheen. Oké. Okay. Ja, let Weet je wat ik nu wel had, zeg maar, het eerste nummer wat je speelde, Hans? Het werd zeg maar voor de eerste helft behoorlijk ontsierd door de, het, het lopen van de wc bij Vuller. Had jullie niet dat ik daar. Dat je dat er je echt nee, gewoon dacht: is niet jeetje nou, van, op, nou Hans is Hans, Hans dat zijn hart. Nee maar, nee, maar het is meestal voor Gypsy Star. Zeg maar, nee, maar hoe? Wow, wow, hoor je de hele tijd voor wow, wow, wow, wow. de wc? Uh, nee, nee, wacht nou, wacht, even vader, wacht ja. nou even. Wacht nou even. Voor Gypsy Nee, nee, nee, maar Gypsy Star gaat zich hier zo meteen ontzettend over opdenken. Ik denk dat mensen gewoon toch behoefte hebben aan Gypsy Star. Zit altijd op vrijdagavond twee uur te wachten tot ze mij hoort klateren ja, op de wc. En als je gewoon niet op tijd klatert, dan heb je die gewoon... Nee, kronken, het heeft niks met tijd te maken, maar het moet binnen die tijdszone. Oh, dat doet me denken aan vroeger een radioprogramma waar ik naar luisterde in mijn tien jaar... En Gypsy Star zit dus echt gewoon te wachten met spanning wanneer het moment gaat komen. Nou, moet je opletten. Toen ik, denk ik, vijftien was of zo... Toen... Uh, moet, moet die laptop uitvallen? Of, uh, mag dat nee, dat kan allemaal. Op... Geen kwaad. Te zuinige stand. Toen woonde ik in de buurt van Arnhem. En ik luisterde altijd naar Trent FM. Daar werden de hits gedraaid. De hits? Wacht even. Dan moet je iets harder zeggen. Trent hit... FM. dat, dat was De Hussische en Bemmelse omroepstichting. Kijk. Was dat Ik weet niet of ze nog bestaan. Nou, die hadden dus elke week een een soort spel wat ze speelden. Zondag was de finale. En daar had je alle dagwinnaars die door de hele week dagwinnaar waren geweest. Die kwamen zondag in de finale. Hey Gypsy, ik denk dat dit het moment is dat ik de microfoon even bijdraai. En dan gaat Michiel zijn verhaal even vertellen en ik laat er even doorheen. Nou, zo wou het zijn dat uh, er niet zo heel veel mensen naar die radioprogramma's luisterden. En uh, ja, er was dan een bepaald uur waarin er een heel bekende DJ in de regio dan ergens in het uur een stoomfluit af liet gaan. Van een soort stoomboot of zo, weet je wel. Mm -hmm. Door een nummer heen. En als je dan heel snel belde, dan kwam je in de uitzending. Nou, dus ik zat altijd met een paar klasgenootjes klaar hè, om in dat uur te luisteren. En als die stoomfluit dan afging... Nou, dan, dan gingen we altijd bellen. Dus we zorgden altijd dat we met z'n drieën in de finale zaten. We waren gewoon met z'n drieën elke dag aan het inbellen, weet je wel. Als die stoomfluit afging. En dan kwamen we altijd wel op een of andere dag van de week uh, in de finale. Dus dan hadden we dus zeg maar zes normale winnaars. Hè? En dan de dag. Dat was dan, Dan kwamen de zes winnaars. En dan stonden we altijd met z'n drieën in die finale. En we hebben fucking... Nooit een prijs gewonnen. Uh, alleen degene die eerste de werd wonnen prijs. Nou, de hoofdprijs was een midweek naar een bungalowpark. Okay. En de tweede en de derde en de vierde en de vijfde en de zesde prijs dat waren kortingsbonnen op een, uh, een midweek naar een, uh, een bungalowpark. Mm -hmm. En we wonnen altijd de kortingsbon voor 100 gulden. ...in die tijd nog voor een midweek... ...naar dat nou ja, vakantiemarkt. Stel dat je vijf van die kortingsbonnen hè? Ja, ze mochten niet samen benut worden. Ja. Maar het, ik, heb, ik weet dus zeker... Hè, ...dus als ik terugkijk naar die tijd... ...het is gewoon denk ik denk nu 25 jaar geleden of zo. En je bent er iedere in keer ingetrokken ook. Dan we zaten we met z'n drieën... In de, in, ...en dan kregen in de we dus keer, alle keer weer zo'n kortingsbon... ...en uh, op een gegeven moment zijn we gestopt. Met, toen geloofden we niet meer. Maar je bent er dus iedere keer wel ingetrapt. Iedere keer zijn we erin getrapt. Dus je doet ook mee met de postcode. Maar ik ga en nu en op de radio soorten. dus bekendmaken dat die radioprijs. die was er helemaal niet. Oké, okay, mensen waren bij hem. We je... korting. en dat was alleen maar om die kut bungalow. Uh, fucking kuthuisjes gevuld te krijgen. door de week wanneer niemand naar een bungalowpark wil. en dan gingen ze ons korting geven. en wij waren fucking 14 jaar, weet je wel. wonnen wij korting op een bungalowpark. Terwijl wij gewoon met, met, met, met al onze vrienden naar dat bungalowpark willen. Wat hebben we nou een fucking een korting? Want wij wilden gewoon met al onze vrienden en, en een paar kratten bier naar dat bungalowpark. Ik wil geen korting, ik wil een bungalowpark. Juist. Fuck de RTFM, fuck you, fuck dat hele kutspel van vroeger. Ik hoef geen bungalow, geen haas met pot, zie dat hele huwelijksleven krijg je zo van mijn cadeau. I'm just a bungalow. Dus that is where I wanna go. I want to go with friends and beer. Oh yeah, Een frikandelle zo. Met curry en mayo. En uitjes voor ons allerplezierig. De naverbranding werkt. <laughs> al even ver zo sterk of frikandel en eh, en saus. Maar bij die Grandorado attractieparken zou het gewoon geweldig zijn. Moet. Het kwam het niet uit. Wat een ellende. I have no bungalow parkie where I have to go When I was so young And I wanted to go So very strong Maar ja, weet je wat uh, Ik gedaan heb met een paar kameradjes Eerst tour dus daar waren heel goedkoop Gewoon door heel Nederland Alle, man. alle steden gezien En het jaar daarna Zijn we naar België gegaan Op een camping En toen ben ik voor het eerst uh, bier Gaan drinken eigenlijk Wat een goed idee Ja, dat, Toen was ik uh, zeven. So. Minstens 17. ja. Maar, maar zo mooi. En minstens 17. Was ook in die tijd precies. Van. En je bent nog steeds bier hè. En je bent nog steeds zo mooi. En minstens 17. Nee, ik ben niet meer eh, Je bent sindsdien altijd minstens 17. Van binnen misschien nog wel een beetje. Nou minstens 17. Dat kind. Het accent verschuift steeds meer naar minstens. <lacht> Als ik op vakantie ga doe ik het zo Van Galenstraat 33 Telefoon 39 80 86 Den Haag De heer A.C. Tilleman de Van Goudenstraal 33, telefoon 39, 30, 80, 86, en ik heb mijn verdragje wonderen gedaan. Oh, ja. nee, ik heb een vuist met een tuintje verheerd. We leven binnen een verzalende buurt. En als ik zo naar mijn bloemetje kijk. Ik voel het me als een koning zo rijden. Ik telefoon <laughs> Ik heb ook nog een paar van de secretarissen. Ik vind mijn te genieten van ja. de zon. Uh, wil ik met niemand meer ruilen. een keer een Ik heb en voor baben je baden ik heb een tijd met water gaan. Baben van een, ik heb een, dat is de met een Het is de eerste je pot, pot van audio. we geen We leven in een We nee. nee, trekken niet op buurt. Ja. Of je moet toepen, dan... En als je ja, en dan oh, Alleen de ik mijn bloemen Gypsy het al ik wil best missen, maar ik, ik, ik wil de confrontatie gewoon niet aan. Ik wou dat u mijn vader die thuis hebt in een zuin gezag. En hoe zegt hij, hij goed. loopt de genieten op zijn alle dag. Met zijn pijp die rood als een soort vinger bij het geheel. Dat het voordelen van anders groot hij mijn partijen veel. <lacht> Ik ben in een gezellige vuur. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk. Voel ik me net als een koning zo rijk. Kan ook. Het zonnetje schijnt voor iedereen. Eh, Oké, okay. nee, nee, sowieso is Hans zegt het even. Dat is het laatste nee, voor Nee, nee, maar, nee maar, wacht even. Hans zei... Ik, ik zag het in zijn hoofd opborrelen. Er komt nu een mededeling waar iedereen voor de rest van zijn leven gewoon genoeg aan heeft, denk ik. Ik denk, Dames en ik heren, denk, dit is een mededeling. Dit is ontzettend belangrijk. Dit is iets wat je niet mag missen, Hans. Ga voor. Oké, okay, nou, dat is... Uh, kijk, in de, Nou, sorry, maar dit zijn van die momenten dat ik echt denk van... Ik had eigenlijk beter stil kunnen zijn. Nee, maar Guus, ik denk dat stilstand is vooruitgaan. En het kan soms heel hard gaan, hoor. Die stilstand. Dat, dat, dat is vrij goed. Ja, uh, ik heb het soms wel eens gehad, hè. Dan stond ik in stilstand. Hè? En dan ging ik toch zo nou, van, van de ene gate naar de andere gate. zou ik maar zeggen. En dan waren het allemaal slimme mensen, dachten ze. Met van die rolkarretjes achter zich aan. En dan op die, op, op, op die banden waar je dan stond... Dan ging je dan heel hard lopen met zo'n karretje achter je aan. En dat gaf dan een geluid van... Je wilt die gate niet meer in? Je wilt echt die gate niet meer in? Ik, ik wil die gate nooit meer in. Ik heb zo'n hekel aan die gate. Die gate, je weet hoe het deed en zo gate het dan ook. Met een rolkaartje. Op zo'n strook. En drie. En drie. En zo ga je dan bijna op in rook. Yeah. <laughs> Yeah. Uh, Leuk Mike! Leuk dat je meedeed! Ik vond het dit heel goed. Meedee? Ja. Ja yeah, ah. Jammer dat je zo meedeed! Ik heb een lui oog. Het wil niet meedoen. Het heeft geen zin. Als ik iets wil zien. Ik heb een lui oog. En het is zo lui. Het ligt de hele tijd in een hangmat. En iedere keer als ik met mijn andere oog kijk. Ligt hij er nog steeds in. Ik heb zo'n lui oog. <laughs> en hij doet niet echt mee. Ik heb een tekst. lui oog en een oogje op jou. Lees de tekst al even. Dat is een chat. Dikke heren. Wat? Dikke heren en lui oog, nu zo'n pleister plakken. Ah, uh, pleisters. Loop je als een soort van piraat door het leven? Pleisters. Praat me niet van pleister, ze plakken. even En ze plakken overal aan. En soms als ze moeten plakken, dan willen ze juist daar vandaan. Guus, wil je iets Laten ze los. Laten oordelen of dit En willen ze niet plakken als ik pleisters heb? Ja, sorry hoor, maar we moeten even kakken. Oh, je hebt het al volgegooid. sorry. Hoe ja. Er lag daar je? niet over de kranten, nee, verder achter je. En er zit iets in wat er. nergens op blijft. Dat zit er in de doosje dan daar? Welk doosje? Nee, aan de rechterkant, nee, links van de club op zich maar. Doosje, dit ja, oké. Okay, nee. zal ik hem maar gooien of? Ja, dat is goed. Ja, ja, komt in ballen schoon gevangen. Ook nog Wauw. Hans, overdrachtelijk gesproken. Morgenochtend ga ik beginnen met een ontbijt van het wegbrengen van heel veel vuilnis. Wauw. Hé, maar er ligt daar op het terras ligt nog een heel zeil, hè. Dat is een heel zeil. Dat kun je okay, gewoon... daar vraag. jonge jonge. Hoeveel zeil was het? Ja, dat, dat licht daar op het terras. Het is een beetje vervommeld, maar het is een helemaal heel zeil. HET terras? Ja, dus als je gewoon binnenkomt, dan de eerste binnenkomst. Eigenlijk daar zijn allemaal stenen. Als je eenmaal dat hele moeilijke bochtje om bent of zo. Oh, dat weet ik niet. Als je binnenkomt, dan denk ik je stenen. kom je langs een glazen kas. Aan je rechterhand. Nou, oké. Okay. Het wordt een heel spannend verhaal, maar mensen. Uh, ik, ergens is een celje. Ik leg dat je nog één keer uit. Als je gewoon naar binnen loopt en je, je loopt... Uh, het gaat rechtsaf, maar dat je de poort op... Nee, je kan gewoon niet anders. Die weg, die moet je lopen, die neem je. En dan kom je op een gegeven moment ergens, daar zie je stenen, een heleboel, op de grond. De gewone mensen noemen dat een terras. Het ziet er nu niet terrasachtig uit. Daar maar... zijn allemaal bloempotten en zo. Ja, precies. En daar ligt dus ook een zuil. Zo. Dat is een heel groot zuil. Dat kun je enige malen gevouwen laten. Maar dan kun je toch in je auto leggen. Je ja, kan er eigenlijk van alles bij doen. Ja, je kan er zelfs bovenop je auto een grote mast. Ho, zagen gewoon, een boom, niet maar gewoon een, boom een, een boom om. Gewoon een boom omzagen. Gat in je dak. Boom erin. Zuil eraan. En dan kun je op windenergie rijden, man. Oh nee, het ging, daar ging het niet om. Sorry. Nee, Hans, je leidt me af. Goed, nou, ik heb een zaterdags dat kan wel. Zo, <lacht> de verkeerde naam ook weer in het hele. Weet je, ja, nou. Even, ja. even lekker op de A2-midden, even lekker op de A2-vlekken overstag gaan. Uh... <lacht> Mooi, je nee, passaar. Grijpen. Ja, sorry. Jij kan ook zeilen. Wat leuk. Dat vind ik dus leuk. Goed, sorry. Ja. Als Hans nog even doorspeelt, kan ik nog wel een zeilverhaal. Er zat bij mij in de klas ooit een keer iemand. En die was heel vriendelijk en heel lief en heel leuk en heel aardig. Nee. Maar, maar, maar er was toch iets merkwaardigs aan, aan die jongen. Dat was een soort van aardig, maar een soort merkwaardig. Hij, hij had iets waardoor iedereen... dacht. Ik hou mijn mond maar. En ik, ik merkte toen ik de eerste keer die jongen tegenkwam. Dat die jongen merkte dat ik dat ook dacht. Dat hij die, die wist wat ik zag. Pff, ik, ik, ik had het nog nooit gezien. Nog nooit zo. Op zo'n manier had ik het nog nooit gezien. Dat is eigenlijk de enige keer dat ik iemand voor zijn bek geslagen heb. Niet die jongen, hè. Maar, maar iemand anders. En die kwam aanlopen. En, en die zag die jongen lopen. En die zei zuiloor tegen hem. Zuiloor. En, en die jongen dan zonder zeiloren die kan zijn hele leven lang nu van zuiloren genieten. Maar... Ik geniet er niet echt van. Ik voel me ontzettend schuldig. Want nu is er niet één, zij maar twee. En dan wordt het moeilijk om het allemaal uit elkaar te houden. Is het die ene? Of die andere? Of was het dat zij horen? Dat zij Dat zij dat lor Ja, maar dit zijn van die moeilijke verhalen. Dat je echt denk van. wat heb ik gedaan? Weet je, wat heb ik gedaan? Wat zeg je nou? 175. Dat Soms is het goed. ook een beetje belezen. Belezen. als met een nee Nee, stuk. nee, laat laat en Laat wel. hem even hoesten. Laat ja. hem wel. Ja. wel even. Ja, goed zo. Even ruimte. Even een ruimte. Ja. Ja. Even een beetje. En de boogjes ook. Nee, ja, ik heb mis. Maar, en nu? Ja ik ben helemaal van mijn apen poot. Ik ook, ik ben ik volledig... Mooi, eigenlijk is dat hartstikke goed. We met schone lijn beginnen. Oké, okay, dan ga ik een heleboel spaatsjes typen op de chat. Ik heb vandaag uh, anderhalve kilo abrikozen gekocht. Ik anderhalve kilo abrikozen is veel te vroeg ik in het jaar, man. best wel. Maakt niet uit, ik ga Waar er iets mee bakken. Waar komen ze normaal? Van groenteboer? Ja, Uit welk land? boerenland. Oké, okay. en, en wat ga je ermee doen? Ik ga, er, ik ga morgen zelf bladerdeeg maken. Mm -hmm. Dan ga ik een plaatkoek maken. Ja. Ik ga vannacht trouwens bladerdeeg maken. Wacht even, vannacht wordt er bladerdeeg gemaakt. Zodat ik morgen het kan uitrollen, dan ga ik uh, abucose plaatkoek maken. Dan ga ik uh, daarna de vuilnis wegbrengen. Mm -hmm. Als je daarna de abucose plaatkoek afgekoeld. Dan heb ik zo'n hele abrikozenplaatkoek, En dan uh, moet ik nog gaan werken ergens. Wauw. Dat een dikke ellende, is het toch? Ja, ik, ik, proef <laughs> ik proef die. Ik proef het nu wel. Sorry. Ja. Ja, sorry. Sorry. De vorige keer dat we het over eten hadden, uh, was het zo dat ik twee dagen in de keuken heb gestaan. Daarna. En dat ik gewoon uh, de hele tuin uh, gewoon, uh, uh, aan de darmkramp heb gekregen omdat het net iets pittig was. Darmkramp? De hele tuin. Nee, we darm... was helemaal geen darmkram, man. Nee, het was gewoon super dag, lekker, man. Ik zat de dag naar de oh, stond, oh, oh, oh, oh. Volgens mij heeft iedereen oh, gezegd... Oh, je bedoelt dat het uh, als je dan zit... Uh, nee. popen, dat het even heet aan je poepetje is. Nee, het... nee, nee, nee. The ring of fire. Ieder... Nee, nee, nee, nee. nee, nee. E, heb jij er last van gehad dan? Ja. Trouwens... Jongen, dan moet je wat aan je aans doen, man. Wat, uh, wat raad je me aan? Ja. <laughs> hoe doe jij dat? Uh, vertel. Ja. Uh, hoe, wat, wat heb jij aan je aars gedaan zodat jij. Uh, nou, meenomt? ik, ik, ik zou je één tip geven: roomboter. Gebruik je wel eens roomboter? Roomboter? Zeg maar, yes. maar van welke kant? <laughs> dan bovenaf. Dan zeg maar. Van bovenaf. <laughs> dat is het eerste pakje. <laughs> ja, nee, oké, okay. ik snap het. Nou, hè, dames en heren, het is uh, erg uh, beeldig misschien zo. Maar geen margarine gebruiken. Op nee. je brood niet, waar dan ook niet. Alleen gebruik maar roomboter. Je margarine voor niks. Maar, nou, je moet margarine nooit gebruiken. Gadverdamme, margarine. Dat heeft Bob Voske ook gemaakt, hè? Ja, dat weet ik, maar, denk even na. Nou. Gebruik je roomboter en in genoeg hoeveelheden. Ja. Dan kan het eigenlijk niet dat je last van je aars krijgt. <tog> <togonnelen> misschien moet je het gewoon niet in je kont stoppen <fijen> nee, dat doe ik niet ik doe het in mijn mond er oh. is dus een andere letter K, L, M en, en de laatste letter dat bedoel ik A, W, C, F, G, H, I, J K, L, M, K -l -m. ze zitten ook best wel dicht bij elkaar hè? ja, ja, ja, ik snap de vergissing er zit alleen maar lont tussen, zeg maar, hè? tussen mond en kont Hans? Heb je Slaar. daar een liedje over? Tussen mond en kont zit rond. Nou ja, als je daar <laughs> geen liedje over hebt, het ruikt allemaal. Ik wil net zeggen, Hans, dit is gewoon een Ook wel reëldbaar. in de Ik meest favoriete onderwerpersone van Hans. Toch? liedjes schrijven. Vrij anaal uh, georiënteerd altijd. Uh, Hans, uh, er is een verzoekje om een anaal liedje. Anaal. Ja, die ja. Die dus in de anaal hebben we dit liedje nog, nog gevonden. Erin. Dat komt regelmatig. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. L'odeur d'amour. Ik hoor poep. De toujours de derrière. Ik hoor schijt. Ik hoor kak. Ik hoor La derrière aujourd'hui. Elle a mangé de hier. Maar je gaat nu strond. Op zijn Frans is dat merde. Strotjo. Op zijn Duits is het scheis. Shit. En op zijn Engels op zijn Netjes is het poel. Winnie de Poel. Number two. Een beertje. Een bruine trui breien. Een beertje. Even faxen naar de trouwseland. Winnie de Poel. Even Edgar Davids uit de selectie zetten. Zo <middels> <Ik> zou weer... <laughs> Ik zeg het, maar, ik ben nog even stil. Ja, dat is ook echt gewoon niet zo goed. Weet je wel, Edgar Davids moet je nooit uit de selectie zetten. Dan weet je gewoon, anders word je geen wereldkampioen. Dat nooit geweest. Zou ik ook eentje zo een dingetje? Een dingetje? Ze zijn van jou. Ze ga, jij gaat er over de hele avond al. Hans, wil jij een dingetje? Welke dingetje? Zo'n dingetje. Nee, ik zit nog lekker aan de voel. Ja, ik, ik dacht dat het zijn dingetje was, maar het bleek mijn dingetje te zijn. En ik okay. denk, voordat ik eraan ga zitten, denk ik vraag eerst even wie dingetje Ik Die heel veel voor met ik vind Trance uh, lekker. Hij is lekker, hè? Het is een van, van mijn favorieten. Citroen, iets van... Citra, dat is ja. van de hop. Net zoals bijvoorbeeld... Zeg maar, hop is heel erg aanverwant uh, aan de wiet. Dat is een soort nichtje uh, van de wiet. En het is echt een familie van elkaar, hè, die plant. Ja, dat is zeker. Kunst, ze. ja, het zijn zusjes uh, Ja, misschien zijn het uh, wel... Nee, dingetjes of zo. Ik kan ze op maar, elkaar enten. Ik kan je dit jaar wel laten zien dat ik ze op elkaar kan plakken. En dan gaan ze op elkaar groeien. Lekker man. Een klimwiet. Een heel gewoon wiet die gewoon acht nee, meter hoog nee, nee, klinkt. Nee, nee, nee. Op een wietplantje kan je een hopplantje enten. Ja. Maar je kan ook op een hopplantje een wietplantje enten. Ja, dat lijkt me echt heel grappig. Want dan maar, gaat die wietplant echt gewoon alle kanten. Nou, je om. hebt sommige van die wietsoorten... die zijn heel erg gevoelig met hun wortels en dat soort dingen... En dat kun je dus, uh, wat wel een heel lekker wietje is, maar daardoor is het ook heel zeldzaam verkrijgbaar, zal ik maar zeggen. Vanwege, je moet dat allemaal met een sneetje en een plakketje ja. en een dingetje en aan elkaar plakken. Nou, dat en, uh, en die wiet zelf, die heeft hele zwakke wortels. Die kan door alles gepakt worden. Als je dus de moederplant uh, daar stekjes van maakt uh, door uh, een stukje eraf te snijden en het te enten in... Een ropplantje. Dit is een heel lekker wietje. Maar Hans, kijk, je kunt net zoals citraal bijvoorbeeld, weet je, of zie, kun je allerlei smaakjes in de wiet ook kruisen door kruisen, weet je wel. En daar weet er Guus natuurlijk alles van. Maar ja, dan je ik heb dus zo'n Kun je dat ook doen? Ja, dat valt me nu dus. Ja, He, dus dat is gewoon eigenlijk gewoon ja. wat ze dus doen: nu is allerlei soorten kruisingen en nieuwe hop creëren. Daar weet ik ook wel eens van. Ik zit hier allemaal dingen te wouwen. Nee, ja, je nou, wouw, het had je goed man. Maar ik ben dus in het, uh, het uh, Hopmuseum geweest in Slovenië. <laughs> right. En dat ligt in de Savenja-vallei. Uh, uh, dat is een riviertje waar heel veel hopplantages in de, ...Slovenië zijn gesitreerd. Mooi gebied waarschijnlijk? Als schitterend gebied, aan de voet van de, van de Jurische Alpen, jongens. Schitterend, daar nou, echt niet normaal. Hopplanten die worden daar almas gekweekt in akkers. Dan moet je je voorstellen, het is een heel veld... ...dat helemaal vol palen staat. En tussen die palen gaan touwen... ...en dat zijn gewoon, gewoon... net zoals die houten... Uh, ...telefoonmasten, weet je wel, weet ik veel... weet ik veel... Nee. Van 5 tot 7 meter hoog. Ja, nou, 8 meter hoor. Uh, en daar lopen touwen bovenlangs, zeg maar. En daar lopen dus, hangen touwen naar beneden. Van die touwen die dus dwars lopen, tussen die palen, hangen dus touwen naar beneden. Hm. En daar klimmen de hopplanten tegenop. Dus dan heb je dus hele gordijnen van hopplanten. Want die klimmen dus allemaal tegen die touwen omhoog. En dan heb je hele gordijnen... En daar waait dan die zwoele zomerwind heen in uh, juli, augustus, zeg maar, als die hop in de boelu staat. Ah, jongen, dat dan weet niet dat je, wat je ruikt, jongen. Ja, dat is red. gewoon die hele oh, verleiding. Geur, man. Die, die, geur. Die, die heeft dan die zwoele hopgeur in de zomer, van die zomeravonden, jongen. Nou, ja, dat vergeet je nooit dat meer. Want zo'n reuze ervaring blijft achter in je brain. Nou, je, en dat, dat hopmuseum, daar zit dus een uh, instituut bij. En uh, daar kruisen ze dus uh, allerlei soorten hop. En ze hebben ook velden cannabis staan uh, daar trouwens. Maar dat is... Uh, nee, dat mag. Ja, dat weet ik. In Italië heb ik ook planten staan. Dat mag ook. Oh, jij kent dat museum. Ja, je kent het museum ook, ja. Ik ben er geweest met Ja, die. ik heb gewoond in Joegoslavië toevallig. En, uh, dat heb je wel eens verteld, ja, dat wist je niet. Nou, oké. Wat jij als apart land noemde, dat was toen ik er woonde nog één land. Ja. ja. Ja, dat is heel naar gegaan. Het is een heel mooi land, man. Ja, maar het is heel naar gegaan, maar Slovenië is er betrekkelijk goed van afgekomen. Die zijn weinig ja. die niet. niet, niet je hey, hebt negen gedaan? dagen oorlog gehad. Ja, oké. Okay. Nou, daar zijn ze nog erg van onder de indruk, hoor. Dan moeten ja? ze nog wel even voorbij komen. dat is ook terecht. Hoeveel dagen oorlog heb jij gehad, Hans? Hm. Nee, oorlogen? ik ben heel beschermd, opgevoed. Maar ik ben wel tegen ja, hoe moet ik het zeggen? Tegen mezelf opgelopen, natuurlijk. Oh, Ik kan zeggen... Daar wil ik heel graag alles over weten. Maar ik ben wel eens Nee, uit. dat gaan we niet vertellen. Maar de wij gaan het zo meteen luisteren als het programma over is. Gaan we dat allemaal horen van Hans. Maar we moeten wel een, een soort spanningsboog hebben. Hè? Dus dat mensen denken... Volgende van week, week. Dan, uh, kunnen we reflecteren op wat we na de uitzending bespreken. Dat, dat zou kunnen, mensen. Ja. Maar dan moeten we er nog even over nadenken. Maar ik moet ineens aan dat liedje denken van... Uh... Waar ben ik mee bezig? zinkt hij, weet je wel. Nou, ik heb zo'n periode gehad dat ik dat gewoon... mezelf eh, dagelijks afvroeg. Van. Waar ben ik mee bezig? Ja. En toen ben ik ook eh, gestopt met de meeste dingen die je toen deed. Toen je dat afvroeg, weet dat niet tot nihilisme? Mm -hmm. Het leidt tot... Ja, wat ik nu ben, eigenlijk een hele moet het zeggen, thuis leef ik ook vrij eh, spartaans, niet zo druk, niet zo vol, gewoon lekker de ruimte ook al is die ruimte vrij klein, daar hou ik dan van, weet je wel, en als ik hier bij Guus zit, vind ik het hartstikke gezellig, maar zelf thuis zou ik dit niet kunnen weet je wel, ik heb gewoon een beetje ruimte nodig en ik kan prima thuis zitten in mijn eindje. Dat is ook wel een voordeel. Waar woon je eigenlijk in deze tijd? Ik woon in Hoograven, nooit. Hoograven. High Raven Noord. Dus heb je nooit... Uh... Is er een flatje of een huis of een appartement? Of Het is een... Vroeger noemden ze dat duplex woningen, die zijn in de jaren 50 gebouwd. Dat zijn uh, eenpersoonswoningen waar ik dan woon. Dat was voor die tijd eigenlijk best wel een vooruitstreven. Meestal was het gewoon gezins- en uh, dat zijn benedenwoningen en bovenwoningen. Ik heb zelf een bovenwoning. Zo'n zijn zo netten. Van, uh, dat je een begane grond en een eerste verdieping hebt. Nee, <coughs> bij mij is het anders. Ik heb eerste verdieping zolderen en mijn beneden buur heeft alleen de begaande grond. En een dat tuin En een tuintje. Dus ja. je hebt dus een tuintje? Nee. Al, al, al, ik zit op één hoog. Ik dat heb, de dus, zolder. Ik heb maar dat geluk dat mijn balkon uit. op het zuiden is. Dus dat plantje wat daar nu staat, dat Psst. gaat... Uh, de laatste twee dagen is dat echt... Uh, Verbazingwekkend hoe snel en... Maar je hebt dit dus nooit nodig. Gewoon... Hoe bedoel je nooit? Dat ja. vraag me af. De rubberen laarzen. Ja! Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag... aan het vissen was... door het Zandvoortse zeewater... dacht ik... Ah, dat is ook niks, hè? vissen op de zondagse schoen, door het vader en je vader. Ik denk, maar eens weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Rubberkaaplaarzen, ik denk na, daar was ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzen shop. En daar stonden ze kaplaarzen, ik nam het vertel in een tuinstraat en levensrote laarzenwinkel vol met laarzen, rubberenlaarzen, rubberenkaaplaarzen, Kaaplaas, goedemiddag meneer, sprak je maar mijn vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef je mij maar een bar. Lekker fijn en fijne rubberen rubber In een land waar en fijne marsje, ik was op blaas een kind. kaplaas, Kaplazen. Rubberenlazen. Van die bruggen. En wat een beetje goed Kaplaas. Kaplazen. Als ze maar wat er dicht zijn. Kaplazen. Kap, kap, kaplazen. Maar dat rubber. Rubberenlazen. Voor mij is die. Let's Wat een van rubberen kaplaars! Om genade mee te vissen, ja! Steen trekt jij de laars even aan. je hoeft niet in te vetten schijnen. Dit zijn rubberen laars. wel belangrijk Hans nee? ja maar dit is Los. gewoon belangrijk Hans er zijn mensen die zijn ongelooflijk gehecht aan fecalien en... ja maar dit is eigenlijk een heel antireligieus nummer nee nee maar Hans heeft dat ook weet ik velen. Leng wat u ik wil, ik hoeft niet maar waar, vandaag is zo'n rustige dag. Wat is dat toch lekker als een dag? Ik hoef niet maar waar, vandaag is zo'n Niet. Wat staat Bob hier? Bob Fosco en de Heide Wat staat <laughs> Met Bob Fosco of niet? Nee. Dit nummer is van Bob Fosco. Nee. Zeker weten. Origineel. Nee. Welke, welk jaartal staat hier? 2010. 2010. Ja. 2010. Het is veel. Ouder. Het is jaar geleden is het fucking veel ouder. Nee. Het komt uit de jaren is... 90, jongen. Dat nummer. Begging for the thing that's in your legging. That is actually. He has the... three. Uh, from van de middelbare oh, yeah. school. <laughs> ik nee, vind je, het geniaal. Je moet de goede toetsen doen. Ja, hier. hier ik heb hem al. Dit zijn de goede toetsen. Daar is helemaal niks meer. Nee. En dan typ je iets in: uh, shut up. Shut up. Ja, nee. Ja, maar het, het, Dat nee, is gewoon te gay voor woorden, maar toch gewoon best wel goed. Met, met mensen. Uh, nee, vo voordat ik het vergeet. Nee, maar Jacco en Lennart zijn vandaag, uh, nee die zijn woensdag met elkaar getrouwd. En uh, het is inderdaad, het, deze is het hè? Boos. Deze hè? Ja. Oké, okay, nee maar Jacco en Lennart zijn woensdag met elkaar getrouwd. Het lag speciaal voor ze. En het is heel bijzonder om in, in zo'n tijd als deze met elkaar te trouwen. Nou, moet je eens even wat je dan krijgt. Als je dit nou aanzet, dan, dan, dan snap je het helemaal. Ja, nee, maar het is gewoon zo bijzonder. Want je, je kan niet met meer dan 30 mensen. Ah nee, het kon ook niet. Nou, zij wel hoor. Ja? Ja, zet hem aan. Ja? ja kunnen we nog een beetje erheen praten? Ja? Ja, zeker. Oké. Okay. heb ja, er altijd tijd voor. Ik Shut and sleep with me, come on, don't sleep me? and sleep me, come on, and sleep me, No don't me, And sleep me, come on and sleep with me, don't sleep with me, And sleep me, come on, and sleep with me, and sleep me, come on, don't me, And sleep me, come on, and sleep me, and sleep me. Hier, een berichtje van iemand die het weet. Poep in je hoofd kan zelfs wel uit de 80e jaren zijn. In de 80e jaren kon je poep in je hoofd hebben. Je kon alles in je hoofd halen. Het kon allemaal in de tachtige jaren, maar nu kan bijna niets meer. Ik wil meer, ik wil nog veel meer, oh, ik wil zoveel meer, ik wil eigenlijk alles, maar dat is er niet, nee. voor mij is dat er niet, er is nooit alles, maar wat ik heb is heel veel, en daar. Er is heel veel te genieten. Te genieten. Voor jou en mij. En voor jou. Dan oh, moet ik mijn bek houden. Hé, hey, hou je mond. Hé. Hey. Ja, deze muziek is wel straight up and down, als ik het zo zeg. Uh, ja. Up and down. Maar de geheim is weet dan moet je O, ik had gewoon een chance met uh, twee uh, Poolse wijf op mijn galerij, jongen. Dat is wel vandaag, hoor. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Ik, ik, ik moet even helemaal opnieuw inzoomen. Ja, dat ben ik gewend de laatste tijd. Inzoomen. Zoom jij wel hè? Nou, maar ik ben er gewoon heel hard van weggelopen, want ik dacht, hè, dat is kans. Ah, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Kans. Nee, maar het, het kan wel heel spannend zijn. Ze zei je, yeah, our boyfriend is in Polen. So, you look good today. En, uh, <laughs> Dat zijn ze echt letterlijk vandaag, hoor. Ik zal je één ding vertellen over het Oostblok. Uh, wij hebben uh, nog een opvoeding nog gehad In het Oostblok, daarentegen, uh, kan ik het echt niet zo noemen. Dus... Op het moment dat je in het Oostblok een meisje bent ja. en je weet hoeveel profijt je daarvan kan hebben om een meisje te zijn, ja. dan doe je dat ook. Ja. Dus als je een auto wil hebben, dan ga je naar een garage houden en dan zeg je, hé, hey, laat mij je auto zien. En als je dan een mooie gevoel hebt, dan vraag je aan hem. Laat me ook eens wat van jou Lieve zien. Laat me ook eens wat van jou zien. Hoeveel korting kun je me geven als ik jou ja, een beetje op op bij veel kan geven. Je moet al versnellingspook ligt lekker in de hand. Hmm. Zal ik de handremmers flink aantrekken? Altijd je. Klant? Mag ik die auto Mag ik die korting even vangen? Het is eventjes werken, maar daarna genieten. De achterban, wil ik wel even testen. Altijd even testen. Ik ga je even mee. Ga je even mee, naar die plek met die blauwe penen. Oh ja, ik was vergeten de microfoon aan te zetten. Nou ja. We... Wee... Chief... Nou, <saan> ja. doe, ja, doe dat even. Is dat even bespaard gebleven aan nee, het nee nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, want het gaat gewoon door. Na, ja, maar. Ja, serieus, die... zing nou even verder, man. Sing ja, zing nou even verder. Ja, maar jij dan is even anyway. verder dan. Ja, we waren zo'n int, man. Doe jij tweede stem? Als jij de eerste. Vanmiddag over de galerij over de galerij toen sprak een meisje uit Polen tegen mij tegen mij hoi, I think you look very pretty today ga je mee en ik zeg nee joh want ik ben net gescheiden ik zeg gewoon nee want ik zeg ha, nee man, ik ben net gescheiden ik zeg gewoon Nee. Ze zei: Ik woon hier samen met mijn beste vriendin. Wauw. Zij is ook single en ze heeft wel zin. Ik ook, maar niet nu. Het zonnetje schijnt en wij zijn blij. Kom op, kom eens even binnen bij mij. Ik zeg: Nee, joh. Want ik ben net gescheiden. Ik heb er nu even geen zin in. Ik zeg. Sorry meisje, ik ben net gescheiden. Ik weet hoe dat werkt met vrouwen. En die meisjes zeggen: boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, net boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, je Jullie, je, je gaat maar een beetje op je stukje wat je dan hebt, hè, ga, ja, ga je nog eens even kijken of je nog een beetje plantjes kan planten. Pantjes. Pantjes. Ik plantjes. heb een heel klein balkon. Een heel kleintje hoor. Hij heeft een heel kleintje! Best ja. wel een klein balkon. Een heel wel op het zuiden, dus gelukkig best veel zon. Heel veel zon. De tuin en ook de rozemarijn en de salie en de motherfucking aardbeien, weet je? Ze doen het heel fijn. Ja. Maar ik ben nog niet eens op de helft, man. wat er allemaal staat hier. Eén bij oh. met twee meter. Oké, okay. we gaan door. Er... Hangt ook wel een pot tomaat. tomaat. De courgettes zijn net geplant. Een beetje laat. Maar met tomaat. Maar de vorst is uit de lucht. Dus ze kennen erin. En joh, dat ding heeft ook best veel zin. Ik zeg, hey man. Een plant met een erectie. Wauw. Ik zeg, hey man. Een groentje, maar best wel sexy. En ik zeg oh oh oh oh oh oh oh Ik was net bij de kapper geweest en best wel blij. Hij ziet er ook goed uit, toch, mensen? De bolse dame van mijn leeftijd zag er goed uit en was zeer bereid. En ze zei, yo, man. Ik heb wel zin. Ah, ze zei, yo, man. Ik heb wel zin. Maar ik zei, yo, man. Ja... Het gescheiden. Ja, dit zijn tijden Als ik jou ga bereiden. heb je soms. Sommige dingen zijn ongelogen en toch niet waar. Weet je wat ik vandaag had? Ja, dat De heb ik heb Ik eerste aardbei. Oei, oei, oei, oei, oei. Dan zou je wel lullig zitten. Bij aard erbij. Hey. Hallo? Ik moet er ja, volgens zin. mij, we zijn ontzoomen, hè. Dat is een ongelooflijk verkeerde verbinding, geloof ik. Hallo? Ben je er nog? Nou, weet je, ik heb... Um... Ik heb dus gewoon een casus die ik moet gaan bouwen. En daar moet ik een anonieme familie voor gebruiken. Die een bepaald virtueel kostenplaatje heeft. Dan moet ik een soort van... Ja... Praatje houden over wat er gebeurt als ze arbeidsongeschikt worden. Toen dacht ik, hoe moet ik die mensen nou noemen? Nou, zoals mij. Want ik ben al vanaf mijn zeventiende arbeidsongeschikt. Nee. Hey. En nou jij weer... Ja. Ja, nee. Maar het is gewoon echt. Ik dacht, gewoon, ik een op, simpele casus. Je deze nee, nee, ik doe niet zo. Je wil een casus. Dit is een casus. Ik ben vanaf mijn zeventiende ben ik uh, arbeidsongeschikt. En sindsdien heb, ik ben zelfs werkgever geweest van 20 mensen man. Ja, maar dat is gewoon heel goed als je arbeidsongeschikt bent, dan kun je Dat ja, is toch zijn. het mooiste wat je kan meemaken. Delegeren is een gave. Nee. Denigeren is een gave Denigeren? Ja Dat doe jij niet Nee, maar, hey, maar het is op de radio man Dat weten die mensen niet Maar dit is het allemaal uitgezonden? Ja, dat horen die mensen Beste allemaal. mensen, alles wat ik gezegd heb is precies het tegenovergestelde en Precies, en het is meer. helemaal anders gewoon Ga nu in Nu pas Wat ga je nu zeggen dan? Goed, dus jij bent Oké, okay. Hans? Maar dat is precies tegenstrijdig. Wacht even, wacht even. Nee, nee, nee. Even stemmen. Ja, even stemmen. Twee silhouetten schieten door de lucht. achtervolging in vogelvlucht. De valk slaat een prooi, hij slaat een prooi die stervend gaat. Een vos die stil tussen de bomen door begeleid wordt door een vogelkolper. Hij is en al het hij een spoor. Tijd van overvloed. Tijd van schaarste, strijd om voedsel met je naasten. De seizoenen, het jaar verdeelt daar waar de eekhoorn verstoppertjes speelt. Een uil die geruisloos en onverwacht zijn kreet slaapt. In de nacht, de zon doet en hij gaat slapen, de aarde ontwaakt. Daar waar het leven hard en de rust groot is, waar de een die dood is, de andere brood is, alles gemis zijn komt, niets wordt verspild, daar waar de eekhoorn verstoppertje speelt. In de lente ontkiemt het jonge groen, zoals bladeren al eeuwen doen, in de zomer. Alles dicht Bladeren ontnemen Dan het zicht In het bos In het bos yeah. Yeah. Mezen hangen aan een dak de boven Met speels gemak. Zij voelen zich thuis In hun huis met een bladendak door instinct laten zij zich leiden De meeste dieren zullen mensen mijden De zij en het juiste deeltijd. Ik waar de ekoon speelt In de luide ootje De jonge groen Zoals bladeren al eeuwen doen, in de zomer groeit alles dicht. Bladeren je dan het zicht. In het kleuren geel of je rood. in de winter dan dat bijtuin door het dood. Je fluiten ontzettend leuk samen wat ja, ja, zijn we ontzettend leuk samen fluiten. weet je dat het best wel lastig is om je fluit te houden als iemand anders mee gaat fluiten jullie fluiten ongelooflijk aan het einde was het echt helemaal hm? nou ik, ik zou maar zeggen ik heb ook gewoon extra, ik extra drie beschuiten, beschuiten gegeten vanochtend nee. maak het uit neem het beschuit. Ik maar het een beschuit maar het was wel echt heel mooi die laatste fluitjes, ik denk.. Het is een hit. Je hoeft maar één, één goede hoek te hebben. Hè. Als je maar dat hebt, hè? Het, het grappige is, ik heb dit liedje ooit opgenomen op zo'n klein mengdingetje, weet je ja. wel. En toen had ik ook op dat fluitje een tweede stemmetje. En op het eind had je dat tweede stemmetje van dat fluitje te pakken, weet je wel. Ah, yes, dat is hem. Nee, maar dit laatste fluitje was het echt gewoon. Dat was echt een mooi fluitje. Je merkt gewoon dat hij aan het zoeken is. En dat heb ik zelf ook, weet je wel. Mooi fluitje. En hoe vaker je dat doet, hoe beter dat gaat. Dat is echt een feit. Je hebt kunstfluiters, hè? Ja. Ja, ja. Echt. Die zijn goed, hè? Ik heb ze soms je gezien met klassieke, zomer. Klassieke muziek, ja. Dat lukt mij niet, toch? Nee. Dit. Ik heb gewoon een soort kader waarin het lukt, weet je wel? En alles daar beneden en boven. Dat gaat niet. Ik, ik moet jullie teleurstellen, want ik kan niet fluiten. Iedereen kan fluiten. Nee, ik kan alleen maar. Dat kan ik. Hmm. Nee. Dat kan ik, ik kan niet meer. Ik kan er niet. Ik, ik kan ja. er niet. Ah, man. Ik, ik, ik zou zo graag willen leren fluiten. Maar ik kan niet fluiten. je is gewoon een beetje fietsen. Ja, je fiets. Fietsen? Ja. Ik zie je altijd in die BMW stappen. Ja, nee, maar die BMW is alleen maar voor de show. hè. Ja. BNW is anders voor. Maar... Nee, nee, nee, maar gewoon, kijk, sommige mensen nemen je niet voor vol aan. Als je niet behoorlijk aankomt. En aangezien ik, en aangezien ik niet behoorlijk aan kan komen, uh, dan heb ik maar BMW genomen. Heb je wel eens geprobeerd met buikspek? Uh, buikspek? Als je een grote hoeveelheden buikspek eet, dan komt dat precies zeg maar waar het vandaan komt. Dat komt er ook weer, gaat dat weer. Aan. Dus dat doe jij? Oké, okay, buikspek. Hans? Buikspek. Nee, ik ben zelf zo iemand van... Uh, je kan al dat uh, vet wel opbouwen. Maar wij leven in een tijd... Tenminste, dat is nu nog zo. Ja, heet, je dat je het eigenlijk niet nodig hebt. Dus, nee, als okay, je wat vet, als je dan beheert of zo. zo weet nee, wel, nee, nee, nee, nee wacht, wacht even. Hans is een heel modern mens. Die heeft alle apps en niet zo'n moderne telefoon. Kijk, en dat is wel even... Dat is wel even om oh. voor... eventjes... Ik zou een buigingje maken. Ik ja. doe dat nu ook, hè? Sowieso. Ik ja, en dat kunnen mensen mensen Nee, nee maar kun je keer, keer even commentariëren? Want ik maak dus nu echt een buiging voor Hans. En mensen op de radio hebben moeite... met het zien van... Ik er helemaal niks meer van. Dat ik een buiging maak. Dus jij moet het even becommentariëren. Ik ga nu een buiging maken voor Hans. Mag ik een wedervraag stellen? Nee, nee, nee. Het is even de vraag of jij kan becommentariëren dat ik... Ja, dat maar, ja, maar voordat ik dat kan beantwoorden wil ik één vraag stellen aan je. Ja, stel een vraag aan de... nee, nee, nee, ik wil echt, Guus, die vraag moet ik echt ah, even, je, even stellen eh, aan je. Wacht even. Dat is heel belangrijk. Waarom zou je in vrede wel een stadige dat je een balkon op het zuiden hebt. Ja. Stel, hè. En je stopt nu een herpzaadje in de grond. Komt er dan nog een, een, een, een, een struik uit waar je uit kan posten? Ja. Top. Dat wilde ik even weten. Ik ga door. Waar was je ook alweer? Heel goed. Heel goed. Ja, en, en toen? Met schoot. Dus, Met schoon. zullen we het dan eens over hebben? Nou, het ging erover. Dat het, uh... het was echt belangrijk Maar wat zei je nou ook? Precies toch? Nee, maar ik, ik, ik heb zelfs wel een zaadje voor je. Dat als je die zaait in december, dan heb je die toch wel rijp in maart. Je ja, probeert dat. En dat kun je, kun je binnenkweken gewoon oh. op een vensterbank. Nou ja, en met de winters van tegenwoordig. Misschien zelfs als je een balkonnetje hebt op het zuiden. kan je misschien af en toe lekker buiten in het zonnetje zitten. Als je een balkonnetje hebt op het zuiden, anders heb je ook een raampje op het zuiden. Want dat is en heel gek. Meestal balkonnetje op het, loopt het zuiden, het samen. Dat, wil, dat klopt ik. voor mijn plant. Hm. Dan hoeft hij niet naar de buiten en loopt hij niet tegen de land. Papo, haphoep, haphoep, haphoep, haphoep, haphoep, ha, een lichtje aan. Um... Smelly, uh, smelly extensively. Smelly. Nee, maar het wordt niet groot. Maakt toch niet uit. Mm, nou, voor Hans wel. Hans die wat dieper groot, grote. Dat is echt zo'n plant van. Hij wordt niet heel erg groot, maar omdat hij heel veel brood, Ja, dan zit hij steeds in... Maar ja, de doof. hoeveelheid per plant wil nog wel eens effect schillen. Nou, die, die plant... Oh, nee, nee. Nou, maar daar gaan we het niet over hebben, maar niet. Nee, nou, maar ik ben is, zeer is, geïnteresseerd en, en geïntrigeerd en, en gebiologeerd. En ook al ge bijna geobsedeerd. Maar het kan echt. Maar ik heb laatst... Uh, Wij gaan even praten. Rekenen, weet je wel. Per week geef ik toch aardig wat uit dan? Maar, uh, meestal toch niet. Nee, nee. maar gewoon de de de binnenkort. Al binnenkort al nee, nee, nee, ho, ho. Sinds die corona-gedoe en zo is het gewoon wel zo dat de koffieshops mogen open. Hmm. En dat hadden ze binnen een dag al door dat dat moest. Weet je Nog maar, steeds kan een koffieshop. Nee, maar nog steeds, nog steeds kan een coffeeshop niet legaal inkopen. Nee. Dat moet binnenkort wel geregeld worden. Als Nederland echt zo'n democratisch land is, zoals wat we... heb ik nooit gezegd? Oké, okay, gelukkig. Heb, nou, heb jij gehoord... gehoord dat ik zei dat Nederland? Nee, de nee, nee, nee, nee, je... nee, Je gelooft toen wel? Ik heel zeg even alleen in. maar dat de muren van de democratie op me afkomen. Zegt dat Nederlandse... helemaal niks over Nederland of niet dan? Ik weet niet. Zijn het Nederlandse muren? Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, die, wat ik er heb gezegd, zegt niks over Nederland. Jammer dat zegt iets over mij, over muren en democratie. Nou, ik hoop, hoop dat Nederland zo, zo slim is om niet in dat experimentplan te gera geraken van? van dat je maar tien bedrijven hebt die dat allemaal mogen runnen want in al die andere landen waar het allemaal zo geregeld is zie je dat het allemaal aan de worden. en dan krijg je net zoals bij de KLM dat de baas van de KLM, de kwaliteit gaat achteruit als je aandeel houdt. De baas van de KLM lach. verdient twee en een half keer meer als Mark Rutte. En dan gaan we die steunen uh, met meer, nog, nog veel meer, nog, nog veel meer, nog veel meer. Mark Rutte verdient niet zoveel. Nee, maximaal twee. Iets tom. Waarschijnlijk gaat hij meer verdienen als een stopt. Ja, de, de directeur van KLM, die verdient zeker meer dan, uh, dan een miljoen. Eerder een de van 5 miljoen. Ja, euro. maar het gaat om zijn salaris. Ja, daar heb ik het over. Dat nou, het een... is ongelooflijk veel, gewoon. Weet je dat ik vandaag nog met een uh, meneer heb gesproken, uh, die uh, in een dergelijk uh, jargon uh, zit, zeg maar. Uh, deze beste meneer, die uh, was verzekerd. En die, daar, daar met dat soort mensen praten ik. Die, die vertellen alles over wat, wat ze willen, wat ze dromen, wat ze vrezen aan mij. En dan moet ik daar een plannetje over schrijven. Oké, okay, maar Hans verdient... En dit is wel dit is lachen. Want dit, dit was een registeraccount. Ja, het. Dit was een kerel die was niet alleen register... die was CEO van een of ander bedrijf, maar die was ook, al, die was ook een registeraccount te maken. En dan moest ik dan financieel advies gaan schrijven, weet je? Oké. Okay. Voor die kiel. Had je aan Hans kunnen vragen? Ja, dat is ongeveer als Hans het opschrijft, dan, is het het, dan leest hij hetzelfde, <laughs> hetzelfde als ik het opschrijf, weet je? Wel. Die kiel zit wat hoger in de boom dan ik. Ja, en ik heb al in het gesprek gezegd: Nou ja, ik zeg van nou, het is best wel spannend voor mij om iets voor je op te schrijven. Want ja, jij ziet elke, elke hoek waar ik zeg maar afsnijd, zie je, weet je? Wel. Maar ja, ik ga het wel doen. Je hebt hem nu rijk gemaakt en jij kan er ook van leven. Nou ja, hij, hij heeft zichzelf rijk gemaakt... en ik moet vertellen hoe hij zeg maar, bij tegenslag uh, rijk kan blijven. Maar hij heeft er eigenlijk al aan mij verteld wat hij wil. En ik moet toch als adviseur optreden naar hem toe. Dus ja, ik ben je bent toch een goede adviseur, man. Ik van, nou, jonge, jonge. Dit vind ik eigenlijk van jou. Hey, je zit hier niet voor niks met ik Hans Dat vind ik leuk, jongen, want ik, ik mag er gewoon allemaal wat van vinden, Guus. Ja, Dat was toch gaaf? Je zit hier niet voor niks... Met Hans en nee, ik mij? ik zit hier gewoon, maar ik zit gewoon. Eh, drie, vier uur geleden zit ik met een of andere CEO die een miljoen verdient. Aan plek, U, ja. En die zegt: Michiel, wat ruikt je me aan? Hans en ik zijn ook miljonairs. Maar dat weet niemand. En dat is eigenlijk het spannendste: want we hoeven niks wit te wassen. Nee, want jullie, zijn, uh, jullie zijn miljoenen. Want ik heb helemaal geen witte was. Jullie um, <racht> uh, uh, <muchleren> uh, zijn niet in enige uh, in, in, in, in, in valuta uit te drukken. Dat is precies. En dat is wat de waarde van het leven is. De waarde ja, van het leven is dat je er gewoon bent. En zich, dat je er het liefst bent voor andere mensen. Ja. Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Guus. Ja, dat is jammer. Maar, dat is jammer. Ik, ik, ik zelf... zat op een discussie te wachten, man. Kom op. Nee, maar op. Ik, ik ben het toch godverdomme toch mee eens. Nee, maar, maar ook zonder vloeken kan het. Hoe bedoel je vloeken? Ik ben het hemeltje lief toch mee eens. Of, ik ben het godzame liefhebben en toch mee eens. Het is maar welke lading je eraan geeft aan dat woord. Hè? Precies. Precies. Okay. Je kan zelfs gewoon vriendelijk iets uh, omdat jij vindt dat hij zegt. Nee, mee, ik vind het toch helemaal niet. Dat, dat, nee, maar, dat is dat is, dat Ik vind dus in. nooit iets. Nee. Iedereen vindt van alles, ik vind nooit iets. Nee, dat vind ik heel interessant, want ik, ik, ik, ik bedoel er ook niks mee, nauwelijks. Ik ging achter een metaaldetector aan om eindelijk iets te kunnen vinden. Het zijn gewoon vier random... Metaaldetector al door vier mensen geklaimd gewoon. Dat ik niet eens aan de beurt kwam. Misschien moet je je bril afzetten dan. Ja, maar ik... Uh... Ik niks. niks. Heb je dat dan? Op de tas door koffer. bord. Dat is er Piep, de piep, piep. Piep, piep, Piep, piep, piep. Piep, piep, piep, piep. Dan kun je op je reuk afgaan. ja, maar echt, Guus. De wereld zit zo soms zo fucked up in elkaar. En ik ben een onderdeel van, net zoals jij. Hoe kan dat dan? Nee, de wereld zit eigenlijk heel logisch. Als je ziet hoe het is ontstaan met één enkele cel die uiteindelijk is uh, uitgegroeid tot ontzettend veel verschillende wezens. Ja. Dan, dan heb ik het idee van het is gewoon een soort iets wat, wat er ook gebeurt. Het zal zich altijd weer herstellen. Weet je. Nou, Olsen, dus, nou, doet eigenlijk zijn best, uh, kan ik je vertellen. Bolsenaars hoofd van uh, Brazilië? Wij doen met hem mee natuurlijk, want wij uh, investeren allemaal in dat soort shit hier, uh, vanuit hier. Dus je uh, kunt wel Bolsenaars gooien, maar eigenlijk zijn wij het zelf. Maar wat is dat ook alweer, bos? <laughs> dat, uh, nee, dat is een dag. Die daar aan de macht is. Maar, in dus het is inderdaad, dus toch die premier. Dat is een meneer die zegt van alle vrouwen die hier horen achter het aanrecht te staan. Het enige recht van een vrouw is het aanrecht. Hij en heeft hij ontkende ook de corona het gevaar van de corona. Zeker, zeker, zeker. Maar dat is ook waarom er gewoon... ...in de vier landen op dit moment uh, gewoon... Uh, ...ja, echt... ...honderdduizenden euro besmettingen per dag uh, bijkomen. Dat zijn India, Brazilië, de Verenigde wat Staten, trouwens, weet Rusland. Wat, weet je wat ik trouwens interessant had gevonden? Ja. Als die... De Braziliaanse president had besloten van we doen daar helemaal niks aan. Wat we doen? laten het gewoon en dan zijn we als eerste er vanaf, weet je wel. Nou, dat en doet dan... hij dus. Alleen het lastige nou, is. Hij heeft heel veel dat, tegenstand zeg maar, hij heeft heel veel tegenstand. De sterken kunnen zich beter manifesteren dan de zwakken. Weet je, de mensen die aan de lopende band staan, die kunnen niet thuiswerken. Maar de mensen die in de kantoren werken, die kunnen wel thuiswerken. Dus die kunnen zich beter beschermen en doorwerken en de salaris houden dan de mensen die aan de lopende band staan. Yes. Dus dan krijg je dus dat klasseverschil. Die gaat zorgen dat er bepaalde verschillen gaan ontstaan in kansen om die coronacrisis zeg maar goed door te op te lopen. Op, te lopen yes. Dus daar heb je dus, zeg maar dan een beleid voor nodig om te bedenken van nou hoe gaan we de pijn verdelen. Mm -hmm. nou, ben jij een voorstander van het feit dat we dat helemaal op zullen lopen? Dan weet ik al wie de slachtoffers zijn. in Brazilië heb je ook nog van die leuke mensen die in het oerwoud wonen. Ja. Dus met, van die mensen met de kettingzagen in de, mm. de aanraking kopen En die brengen dan allemaal van ziektes mee en zo. En die, die maken dus mee wat wij nu meemaken. Maar op de dagelijkse basis dat al die ziektes van ons uh, bij hun... In een, ja. Weet je wat ik trouwens heb gehoord? Oh. Uh, dat kappen van die regenwouden in Brazilië. Uh, er is daar nog heel veel onontdekt leven, waaronder ook virussen en zo. En toen hoorde ik wel eens zo'n uh, viroloog vertellen: van stel je bent daar als uh, houthakker bezig en alles gaat dood, maar er leeft daar nog ergens een virus. Wat gaat zo'n virus doen? Die gaat proberen een gastheer te zoeken of zo. Ja. Zo vertelde hij dat. Ja. En ik denk van: ja. ja. Toen dacht je, er zit wat in? Ja, precies. En dat zijn allemaal dingen die er nog niet... Die worden nu als het ware ingekapseld. Geactiveerd. Nee, nu zijn ze ingekapseld door dat oerwoud. Maar inderdaad, ze worden geactiveerd als het ware door dat klappen. Ja. Yes. Ja, dat zegt Maartenburg virus. Ebola is eigenlijk ook wel een beetje... Maar ja, kijk... If, dat is natuurlijk ook een apenvirus... wat in de mensen geraakt is. Ja, hoe zou en dat gebeurd dus Door de Fransen. Door, Franse. nee. door de Fransen. Door de Fransen. Hoe hebben ze dat dan voor elkaar die... Dat zal ik je vertellen. Dat is vrij goed bekend namelijk. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En ze weten vrij zeker... hoe zeg maar, de eerste HIV-besmetting... op de mensheid is gekomen. Mm. Dat zit namelijk zo. Er was in de jaren... 1020, zeg maar, ergens een soort wereldwijde poliovaccincampagne. Om, zeg maar, wereldwijd werd er gewoon zeg maar, evangelistisch polio uitgeroeid. Zeg maar. Dus er gingen westerlingen met polio vaccin naar Afrika, en naar Azië om daar mensen in te enten om polio uit te roeien wereldwijd. Om te zorgen dat polio gewoon niet als ziekte zeg maar, overwonnen werd moet je alle haren voor uitroeien. Nou, wat heb je nodig voor poliovaccin? Een aap. Die moet je besmetten met polio. En dan moet je dan... Uh, die hang je op. Of zo. En die schaaf je de buikwand van open. Hé! Hey. dan je de buik. En dat laat je helemaal leeglekken. En daar maak je serum van. En daar kun je dan mensen mee enten. En dan krijg je weer uh, poliovaccin, zeg maar. Voordat mensen de gekste indrukken krijgen, we houden er zo meteen mee op. Ja. En we, we dansen gewoon een beetje op afstand. Precies. Toch? Precies. Maar heel goed. Mag moet ik wat even... graag Ja, mag ik. Door. Ja. Ga ik even slaven? Gypsy! Dus je moet gewoon... maken. Klaar je. Je. Klaar. je moet je sluiten of open schaven, je moet je leeg laten lekken... En en dan wordt je omvang van het ziekenhuis. Maar dat Safe, safe, Heel belangrijk dat de we can chance if we want to I can leave your things behind Cause your friends don't dance. and if they don't dance, well they're no friends of mine We can, we can go wherever we want to A place where they will me like on We andere zijn meegekomen dat We, can dance. we can dance. Het is rest of vaccin, taken the audio ook Dat is met elkaar op het menselijke. to we can leave on the mind they don't we can go if we want to let's well we can like we Ik heb veel contact met die. Dat werd veel. Ja, ja, dat zijn broodjes aaphalen en letterlijk hip Nee, broodjes, maar ja, ontdekt. ik weet er dus weinig van. Nou, ja, maar nu weet je er meer van. Ja. Dan heb je van mij een verhaal gehoord. Ja. En dan kun je onderzoeken of, dat, of ik de waarheid heb verteld. Ik neem het aan dat jouw research goed is gegaan.